De hemelsblauwe vogel. Lang geleden leefde er in Frankrijk eens een koning die veel land bezat en een goed gevulde schatkist. En toch was hij niet gelukkig. Zijn lieve vrouw was gestorven en de koning was met zijn dochtertje Jolie diep bedroefd achtergebleven. Na een half jaar trouwde hij opnieuw. Eigenlijk deed hij dat alleen omdat het volk een nieuwe koningin wilde hebben. Zijn tweede vrouw deed in het begin heel aardig... maar al gauw bleek dat ze jaloers en zelfzuchtig was. Ze had een lelijke, verwende dochter die Sylvie heette. Maar omdat ze zich altijd direct over iets boos maakte... noemde iedereen haar Fury. Iedere keer als de koningin haar stiefdochter zag... werd ze boos en jaloers. Dan zei ze tegen zichzelf... En toch zal mijn dochter trouwen met een knappere en rijkere prins dan Jolie die zo mooi is. Daar zal ik voor zorgen. En ze stuurde uitnodigingen naar alle prinsen in de omringende landen. De eerste prins die op bezoek zou komen was prins Sebastian. Hij was de knapste, de aardigste en ook de rijkste van allemaal. De koningin liet voor Fury een paar schitterende jurken maken... Intussen verstopte ze stiekem alle jurken van Jolie. En op de dag dat de prins op bezoek zou komen... hing er nog maar één oude kapotte jurk in haar kast. Jolie begreep niet waar al haar jurken waren gebleven. En ze haaste zich naar de hofnaaisters. Ze vroeg hun of ze niet vlug een jurk voor haar konden maken... omdat er belangrijk bezoek zou komen. Maar de naaisters antwoordden... De koningin heeft gezegd dat we ter gelegenheid van het belangrijke bezoek van prins Sebastiaan niet hoeven te werken. We kunnen dus niets voor u doen, prinses Jolie. Toen begreep Jolie dat haar stiefmoeder niet wilde dat ze er leuk zou uitzien als de prins er was. Het liefst was ze de hele dag op haar kamer gebleven. Maar haar vader had gezegd dat ze bij de ontvangst van prins Sebastiaan aanwezig moest zijn... De prins wilde eigenlijk het liefst meteen het paleis uitlopen toen hij het ontevreden gezicht van Furie zag. Zelfs haar mooie kleren konden daar niets aan veranderen. Nadat hij met de koning en de koningin had kennis gemaakt, praatte hij een poosje uit beleefdheid met haar. Maar al na een kwartier begon hij zich te vervelen. Toen hij de zaal nog eens rondkeek, zag hij Jolie staan. Hij liep naar haar toe en zei, waarom hebt u zich verstopt? Wilt u me niet leren kennen? Och, antwoordde Jolie, ik schaam me zo voor mijn oude jurk. Er zitten vlekken op die er niet meer uit willen. Prins Sebastiaan was verschrikkelijk aardig. Hij zei dat ze zich heus niet hoefde te schamen, omdat ze er toch wel lief uitzag. De prins en Jolie praten zeker nog een uur met elkaar. De koningin begon steeds bozer te kijken... en Furie werd steeds vervelender. Die avond zei de koningin tegen de koning... Luister eens, ik vind dat die prins Sebastiaan... veel te veel aandacht aan Jolie heeft besteed. Stel je voor dat hij met haar wil trouwen... dan is ze toch veel te jong voor. Ik vind dat ze maar op haar kamer moet blijven... totdat prins Sebastiaan vertrokken is. Je zult wel gelijk hebben antwoordde de koning. Nog diezelfde avond werd Jolie in de toren opgesloten. Natuurlijk begreep prins Sebastian niet... waarom hij Jolie niet meer zag. En als hij de koningin vroeg waar prinses Jolie was... dan begon ze alleen maar onaardige dingen over haar te vertellen. Maar omdat hij verliefd was geworden... weigerde hij te geloven dat ze een vervelend meisje was... Hij wilde haar beslist weer zien, en daarom verzon hij een list. Hij zei tegen een van de kamermeisjes dat ze een goudstuk kon verdienen... als ze hem stiekem naar Jolie zou brengen. Het kamermeisje deed alsof ze dat wel wilde doen... maar intussen vertelde ze alles aan de koningin. Dit is onze kans... Zei de koningin Zeg tegen de prins Dat hij Jolie vanavond Bij het kleine raam van de blauwe zaal zal vinden Prins Sebastiaan was dolgelukkig Toen het kamermeisje hem dat vertelde Hij wist natuurlijk niet Dat de koningin Furie Naar dat raampje had gestuurd Het was daar trouwens zo donker Dat hij niet eens het verschil zou zien Lieve Jolie Wil je met me trouwen? fluisterde hij, ik houd zoveel van je. Ja, fluisterde Fury, breng me naar mijn tante, de fee Sophie, dan kunnen we daar in het geheim trouwen. Dol gelukkig hielp de prins zijn toekomstige bruid uit het raampje klimmen. Hij had van zijn oom, die tovenaar was, een stoel te leen gekregen met vier vliegende kikkers ervoor. Maar voordat hij Jolie... Hij dacht nog steeds dat zij het was. In de stoel hielp schoof hij een ring met een grote diamant aan haar vinger. In de stoel vlogen ze naar de fee Sophie, die in een glazen paleis woonde. Zelfs toen ze in het helverlichte paleis stonden... merkte prins Sebastiaan nog niets. Want Furie had een zwarte sluier over haar gezicht geslagen... De prins wachtte in de hal terwijl Furie naar haar tante ging. Ze vertelde de vee dat ze een man had meegebracht met wie ze heel gauw wilde trouwen. Ik ben bang dat het niet zal gaan, zei de vee. Deze jonge man is vastbesloten om met Jolie te trouwen, maar ik zal mijn best doen om je te helpen. Intussen had Furie haar sluier afgedaan. En toen zag Sebastiaan door glazen muren heen... dat hij Furie had ontvoerd in plaats van Jodie. Wat was hij boos. Het liefst was hij meteen weggelopen. Maar de vee kwam al met uitgestoken handen op hem af. Prins Sebastiaan, ik hoor dat je mijn nichtje hebt beloofd... om met haar te trouwen. Ik heb ook de ring gezien die je haar hebt gegeven... Ik ben blij dat ik je kan zeggen dat ik het helemaal met dit huwelijk eens ben. Ik trouw niet met die gemene bedriegster, riep de prins woedend uit. Ik trouw alleen met Jolie en ik vlieg vannacht nog maar naar toe. Vlieg jij maar als je dat zo graag wilt, zei de vee die een boze vee was. En onmiddellijk daarna veranderde ze de prins in een hemelsblauwe vogel. Ik geef je zeven jaar om erover na te denken... of je toch niet liever met mijn nichtje wilt trouwen. Prins Sebastian vond het natuurlijk verschrikkelijk dat hij betoverd was. Maar toch was hij liever zeven jaar lang een blauwe vogel... dan dat hij met furie moest trouwen. Hij vloog meteen naar Jolie toe. Nadat hij een paar keer om het paleis gevlogen had ontdekte hij dat ze in de torenkamer opgesloten zat. Op een tak onder haar raam viel hij in slaap. De volgende dag hoorde de koningin dat haar plan mislukt was. Ze werd woedend en ze verzon niets om raak te nemen op Jolie. Samen met Fury, die nog steeds de ring van prins Sebastiaan droeg, ging ze de toren in en zei tegen Jolie... Kijk eens wat een prachtige ring mijn dochter heeft gekregen van prins Sebastiaan. Ze zijn vandaag getrouwd en ze zijn heel gelukkig. Jodie was heel verdrietig toen ze dat hoorde. Want ze had gehoopt dat de prins alleen met haar had willen trouwen. Ze huilde de hele dag en s'avonds huilde ze nog. Ze deed het raam open in de hoop dat ze van de frisse lucht wat zou opknappen. De hemelsblauwe vogel hoorde haar zo wanhopig huilen... en hij vloog naar het raam. Waarom huil je zo? vroeg de vogel aan de prinses. Prins Sebastiaan, van wie ik zoveel houd, is met Furie getrouwd. Hoe kom je daar nu bij? zei de vogel. Ik heb de ring gezien die hij haar heeft gegeven, snikte Jolie. Ik kan je verzekeren dat hij niet met haar getrouwd is... en dat hij dat ook nooit zal doen... Nog in geen zeven jaar. Hoe weet je dat zo zeker? Vroeg Jolie. Omdat ik prins Sebastiaan ben. Het duurde een hele tijd voordat Jolie dat geloofde. En toen wist ze niet of ze nu blij of verdrietig moest zijn. Maar nadat ze een hele nacht met elkaar hadden gepraat waren ze niet meer zo verdrietig. Van die dag af kwam de hemelsblauwe vogel Jolie iedere dag opzoeken. Hij kwam pas avonds als het donker was, want hij was bang dat Furie hem zou zien. S'morgens vroeg vloog hij dan weer naar zijn nest in een holle boom. Niemand wist waar dat nest was, alleen Jolie. Intussen werd Furie steeds meer ontevreden. Want geen prins wilde met haar trouwen. Wel vroegen ze allemaal waar Jolie was en hoe ze het maakte. Ik begrijp er niets van, zei de koningin. Jolie zit nu al maanden in de toren en toch zit ze ons nog steeds dwars. Wat is er toch aan de hand? Zou ze misschien stiekem brieven schrijven naar al die prinsen? Om dat te weten te komen stuurde ze het kamermeisje dat op Jolie moest passen naar de toren. Het kamermeisje sliep ook in de toren naast de kamer van de prinses. Gelukkig viel het kamermeisje s'avonds altijd in slaap... zodat de hemelsblauwe vogel haar toch kon blijven opzoeken. Totdat het kamermeisje een keer smiddags in slaap was gevallen. Daardoor was ze s'avonds niet zo moe als anders. Ze was wel in bed gaan liggen, maar ze sliep nog niet. Ze schrok op toen ze Jolie met iemand hoorde praten. Ze legde haar oor tegen de muur en luisterde scherp. Ik moet weer teruggaan naar mijn nest in de holle eik, hoorde ze de stem zeggen. En toen ze naar buiten keek, zag ze een hemelsblauwe vogel wegvliegen. Natuurlijk holde het kamermeisje meteen naar de koningin en vertelde haar wat ze had gehoord. De koningin liet toen onmiddellijk alle holle eiken doorzoeken en het duurde niet lang of het nest van de hemelsblauwe vogel was gevonden. En in een donkere nacht liet de koningin een heleboel scherpe messen bij de ingang van de holle boom neerzetten. En toen de blauwe vogel die ochtend daarop even voor zonsopgang de boom wilde invliegen, verwondde hij zich zo verschrikkelijk aan de messen dat hij bloedend in zijn nest viel. Ik ben verraden, dacht hij. Niemand wist waar mijn nest was, alleen Jolie. Ze heeft het natuurlijk niet meer uitgehouden in de toren... en daarom heeft ze vrede gesloten met de koningin en mij verraden. De hemelsblauwe vogel zou zeker aan zijn verwondingen zijn gestorven... als zijn oom de tovenaar hem niet was gaan zoeken... De tovenaar wilde namelijk zijn vliegende kikkers terug hebben. Hij pakte zijn toverhoorn en blies de tovermuziek uit over de hele wereld. En toen de muziek eindelijk de eik bereikte... lukte het de prins nog maar net om antwoord te geven. Ik neem je mee naar huis, zei de tovenaar tegen de vogel. Je weet nu ook hoe gevaarlijk het is om als mensvogel rond te vliegen... De hemelsblauwe vogel vond alles goed... omdat hij dacht dat Jolie toch niet meer van hem hield. Gehoorzaam ging hij in de gouden kooi zitten... die de tovenaar voor hem tevoorschijn toverde. Toen vlogen ze weg. Maar al gauw bleek dat hij in een kooi zelfs niet veilig was. Een kat had hem een keer bijna te pakken gekregen... omdat het deurtje van de kooi niet goed dicht zat... En een andere keer had de nieuwe bediende een week lang vergeten... om hem eten te geven toen de tovenaar op reis was. De tovenaar besloot toen om met de fee Sophie te gaan praten. Als u prins Sebastian terugtovert in zijn oude gedaante... zal ik ervoor zorgen dat Furie drie maanden lang... in het paleis van prins Sebastian mag komen logeren. Dan kunnen ze elkaar wat beter leren kennen... Dat vond de vee een goed idee. En zo veranderde ze de blauwe vogel weer in prins Sebastiaan. En Furie kwam voor drie maanden bij hem in het paleis logeren. De arme Jolie was intussen wanhopig geworden. Ze begreep niet waarom de hemelsblauwe vogel haar niet meer kwam opzoeken... Ze werd mager en bleek van verdriet. En ze wist bijna zeker... dat ze haar hele verdere leven in de toren zou moeten blijven. Maar gelukkig was dat niet zo. De koning werd ziek. Een paar weken later stierf hij. En het volk eiste dat Jolie koningin zou worden. En toen bekend werd dat Jolie al die tijd in de toren opgesloten had gezeten werd de boze koningin het paleis uitgejaagd. Jolie werd tot koningin gekroond. Iedereen hield van haar, want ze was een lieve en verstandige koningin. Ze benoemde een raad die het land moest besturen... en toen ging ze op reis om de hemelsblauwe vogel te zoeken. Koningin Jolie was al weken onderweg. Ze keek in alle holle bomen die ze op haar weg tegenkwam. Eigenlijk was het onbegonnen werk, want het land was groot. Haar schoenen raakten versleten, haar kleren werden vuil... en ook haar prachtige haar glansde niet meer zoals vroeger. Nee, Jolie leek niet meer op de prinses... die nog niet zo lang geleden tot koningin was gekroond. Op een dag, toen ze haar voeten aan het wassen was in een beek... stak een grote vis zijn kop boven water... Ben je helemaal alleen op reis, meisje? vroeg de grote vis aan koningin Jolie. Jolie knikte. Alleen mijn grote verdriet houdt me gezelschap. Omdat de vis wilde weten waarom ze verdrietig was... vertelde Jolie hem het verhaal van de hemelsblauwe vogel. Toen ze uitverteld was... veranderde de vis tot haar grote verbazing... in een vriendelijke jonge vee. Ze zei dat ze de zuster was van vee Sophie. Maar weet je dan niet dat de blauwe vogel weer in een prins is veranderd? Zei ze tegen Jolie. Hij woont weer in zijn eigen paleis en Furie is bij hem. Ze gaan binnenkort misschien wel trouwen. Jolie schrok verschrikkelijk. Toen begreep ze dat prins Sebastiaan haar helemaal was vergeten. Kijk maar niet zo bedroefd, zei de Vee. Het komt allemaal wel goed. Kijk, hier heb je vier eieren. Als je hulp nodig hebt, breek je een ei. En dan zul je hulp krijgen. Jolie liep zeven dagen en zeven nachten aan één stuk door... en toen kon ze niet meer. Ze stond voor een steile bergwand. Ze probeerde hem nog tegenop te klauteren... maar ze gleed steeds terug... Ontmoedigd ging ze in het gras zitten. Maar ineens dacht ze aan de vier eieren van de vee. Ze kon zich niet voorstellen dat een ei haar nu zou kunnen helpen. Toch moest het maar proberen, vond ze. Ze brak een van de eieren en... Er kwam een heel klein wagentje tevoorschijn... dat bespannen was met twee heel kleine duiven. Voordat Jolie van haar verbazing bekomen was... begonnen het wagentje en de duiven te groeien. En het duurde niet lang of Jolie kon instappen. Met het grootste gemak trokken de duiven de wagen langs de berg omhoog... en al even later waren ze over de berg heen. De duiven brachten haar regelrecht naar de stad... waar prins Sebastiaan woonde. Midden op het marktplein lieten ze Jolie uitstappen. Toen moest ze het paleis nog zien te vinden Ze vroeg aan een paar voorbijgangers Kunt u me de weg wijzen naar het paleis? Ik wil prins Sebastiaan spreken De mensen keken naar haar vuile kleren en begonnen te lachen Denk je nu heus dat prins Sebastiaan op jou zit te wachten? Hij heeft al wat anders aan zijn hoofd Hij gaat binnenkort trouwen En denk trouwens maar niet dat je door de paleispoort heen komt Daarin hadden de mensen gelijk de soldaten bij de paleispoort wilden Jolie niet naar binnen laten... hoe ze ook smeekte. Ze zou een list moeten verzinnen. Daarom ging ze tegen het grote hek van de paleistuin zitten en dacht na. Ze zat daar nog maar een paar minuten... toen ze plotseling achter zich voetstappen hoorde. Het was Furie die in de tuin aan het wandelen was. Prinses, prinses, riep Jolie. Wat is er? vroeg Furie verveeld. Ze herkende Jolie natuurlijk niet... omdat ze er zo verwaarloosd uitzag. Ik heb iets heel bijzonders voor u. Ik wil het u graag laten zien. Vooruit er maar, zei Furie... die zich eigenlijk liep te vervelen. Jolie haalde een ei van de vee uit haar zak... brak het... en wat zette Furie toen grote ogen op... Er kwam een gouden speeldoosje uit het ei... met drie danseresjes erop. En toen Jolie aan een wieltje draaide... klonk er een tinkelend wijsje... en begonnen de danseresjes te dansen. Furie vond het prachtig. Ze vroeg meteen wat het kostte. Jolie had haar antwoord natuurlijk al klaar. De hemelsblauwe vogel had haar wel eens verteld... dat er een bijzonder kamertje in het paleis was... dat het... Echokamertje werd genoemd. Alles wat daar gezegd werd, zelfs het zachtste gefluister... weer klonk in de slaapkamer van de prins. En daar wilde Jolie die nacht slapen. Ach, lieve prinses, zei Jolie. Ik ben een arme zwerfster en ik heb geen dak boven mijn hoofd. Daarom zou ik graag één nacht in het echokamertje willen slapen. Furie trok verbaasd haar wenkbrauwen op, maar toch zei ze... Nu ja, als je dat dan zo graag wilt, ik vind het best. Die nacht fluisterde Jolie in het echokamertje, zodat niemand het kon horen. Lieve blauwe vogel, waarom heb je me in de steek gelaten? Wie hielde toch zoveel van elkaar? Ben je dan al die heerlijke uren vergeten die we samen hebben doorgebracht? Dat zei Jolie en nog veel meer. In de slaapkamer van de prins waren die woorden heel duidelijk te verstaan. De lakijen vroegen zich verbaasd af... wat dat voor mal gepraat was over een blauwe vogel en een prinses. Die zwerfster droomt zeker hardop, zei een van hen. Maar de prins hoorde er helemaal niets van... want hij had een slaapmiddel ingenomen. De gedachte dat hij met furie zou moeten trouwen maakte hem zo ongelukkig dat hij zonder een slaapmiddel geen oog dicht deed. Zo kwam het dat het plannetje van Jolie mislukte. Maar ze gaf het niet op. De volgende dag ging ze weer bij het hek van de paleistuin zitten. Furie kwam weer langs en vroeg of ze misschien nog iets leuks bij zich had. Jolie pakte het derde ei en brak het doormidden. En toen kwam er een gouden kooi tevoorschijn met een papegaai erin die sprookjes begon te vertellen. Fury klapte in haar handen van plezier. Van nu af aan zal ik me niet meer vervelen, wat wil je ervoor hebben? Ik zou nog een nacht in het echo kamertje willen slapen, antwoordde Jolie. Fury vond het al lang best, kwam ze daar even goedkoop vanaf. Die nacht verliep net zoals de nacht ervoor. De lakeien schudden hun hoofd over zoveel geklets uit het echokamertje... maar de prins hoorde er niets van. De volgende ochtend ging een van de lakeien naar Jolie toe en zei... ''Het is maar goed dat de prins elke avond een slaapmiddel neemt... anders had hij je al lang het paleis laten uitzetten. Je praat in je slaap en alles wat je zegt is in de prinselijke kamer duidelijk te horen.'' Toen begreep Jolie eindelijk waarom prins Sebastiaan helemaal niets had ondernomen. Ik geef je een goudstuk, zei ze tegen de lakij... als je de prins vanavond geen slaapmiddel geeft. En ze liet de lakij het goudstuk zien... want anders zou hij helemaal niet willen geloven... dat zo'n arme zwerfster een goudstuk bij zich had. Die dag ging Jolie voor de derde keer bij het hek van de paleistuin zitten... Ze hoefde niet eens op Furie te wachten, want die stond er al. Wat heb je vandaag voor me meegebracht? vroeg ze hebberig. We zullen zien, antwoordde Jolie. En ze brak het laatste ei doormidden. Er kwam een klein gouden koetsje uit met zes muizen ervoor. En als koetsier een grote muis op de bok. Het koetsje reed rondjes op het tuinpad... terwijl het koetsiertje vrolijk met zijn zweep klapte... Fury vond het prachtig en ze vroeg, wat wil je ervoor hebben? Een nieuwe jurk en nog één nachtje slapen in het echokamertje. Dat is goed, antwoordde Furie. Die avond trok Jolie in het echokamertje haar nieuwe jurk aan en begon weer te fluisteren. Blauwe vogel, ben je me dan echt vergeten? Ik ben het, prinses Jolie, weet je niet meer wat je me allemaal hebt beloofd? Prins Sebastiaan, die maar niet in slaap kon komen... ging verbaasd overeind zitten in bed. Waar kwam dat gefluister vandaan? Het moest wel uit het echokamertje komen. Met stijgende verwondering luisterde hij naar alle lieve woorden die gefluisterd werden. Woorden die alleen hij en Jolie konden weten. Ten slotte hield hij het niet meer uit en holde naar het echokamertje. Wat waren ze gelukkig dat ze elkaar hadden gevonden... Blij omhelsten ze elkaar. Ze hadden maar weinig woorden nodig om alle misverstanden op te lossen. Na een poosje werd er op de deur geklopt. De tovenaar en de vriendelijke zuster van V. Sophie kwamen binnen. Ze zeiden dat ze samen zoveel toverkracht hadden... dat ze boze toverspreuken van V. Sophie onmiddellijk ongedaan konden maken... En toen konden prins Sebastiaan en koningin Jolie gaan trouwen zonder dat ze bang hoefden te zijn door v. sophie betoverd te worden.